zo hoog komen, albert Nee. Nee, maar gaat dat niet lukken. Live at Dalsey, hoor, van Kessel live. En volgende week zaterdag gaan ze weer optreden hier in Stalfoort. Vindt al mijn plaats hier aan het Gasthuisplein bij Café Alex. Oké, ze zijn weer helemaal terug, joh, met de single California Dreaming. Voor Zandvoort en de regio. Inmiddels alweer uh, 10 minuten over 4. Welkom bij derde uur. Ja, en uh, daarin natuurlijk de ontknoping uh, van uh, SV Zandvoort. Die de uitwedstrijd speelt tegen uh, DVVA. En wij verlieten Joop met een stand van 2-0 voor SV Zandvoort. Kijk, dat zijn goede berichten. En dan uh, dus, Zandvoort 4. Daar gaan we straks weer even, even naar terug. Ja, Zandvoort, Zandvoort 4. 4. Dan 4 dan dan daar moet uh, uh, uh, Ja, Zandvoort 4. Van. Nou, ik denk dat uh, Rob best wel trots is. 4-4. Voor Sanford 4. Nou, dat wil je nou. daar nog weer? <laughs> Oké. Okay. Nou, voor de rest hebben we natuurlijk nog wat lokaal nieuws. We hebben nog wat internationaal golf nieuws. We hebben nog voetbal nieuws. Dus blijf luisteren. Ook het laatste uur nog heel veel nieuwtjes. En wetenswaardigheden. En natuurlijk ook veel muziek. En zo dadelijk gaan we weer naar IOPFNES. Is het even een ander plaatje. gewoon. Hein? Gezellig zo op de zaterdagmiddag. Hier is Take Up. Nou, dan gaan we eerst even naar Joop Fris. Nieuws. Een wereldgoal. Niet te geloven. Vanaf de middenlijn neemt Michel de Haan de, slof. de bal in één keer op zijn slof. Zaalt over de keeper heen in één keer in de goal. Samford leidt met 0-3. Oké, okay, en zo dadelijk komen we bij je terug, Joop. Dankjewel. Open that mouth, you gotta. Break We gaan het weer hebben over voetbal, zo op de zaterdagmiddag bij uh, CFN. Nou, SV Zalvoort 4 uh, gaat het ook weer een stukje beter mee, want die staan uh, 5-4 voor en ze hebben nog twee uh, minuten uh, te spelen. Lijkt wel handbal. Ja, ja, dat gaat lekker daar hoor, maar de, de heren van Salford 1 doen het ook heel erg goed. Job. Inderdaad, met name dan die Michel de Haan, wat een doelpunt. Je weet niet wat je dan ziet op zo'n moment, dat die bal echt vanaf die middenlijn heel hoog draait met die wind mee. En die keeper kan er echt nooit meer bij komen. En zojuist, nog geen half minuut geleden, kan die keeper die bal nog net voor die lijn tegenhouden. Want anders had het zomaar 0-4 geweest. Goed. Dat is niet gebeurd. Het was wel een hele mooie aanval van Zandvoort. En Zandvoort knokt. Knokt voor alles wat het waard is. Het is geen mooi voetbal. Het is ook helemaal niet nodig. Als je met 3-0 voor staat, heb je het gewoon goed gedaan. Denk ik. En met name tegen de koploper natuurlijk. Zandvoort is uh, in de moed, jongens, echt waar. En dan is uh, natuurlijk nu ook weer eindelijk Michel de Haan weer terug van weg geweest. Die jongen heeft toch een behoorlijke bestuur gehad. Heeft rustig de winterstop afgewacht. En is nu volledig dominant weer in de, in de aanval van Zandvoort aanwezig. Terwijl Michael Kaal hier zojuist een vrije schot meekrijgt... op de eigen helft, of ongeveer op de eigen helft... Eh, voor een overtreding. En daar gaat een... Oh nee, gaat een wissel komen. Zondvoort gaat wisselen. Even kijken wie daarin gaat komen. Ik kan het niet zien hier vandaan. In ieder geval gaat de haan eraf. En eh, is het... Nou, ja. Zeg het maar. Ik kan het niet zien hier vandaan. Goed, met eh, Doet er niet doen. Het is wel even stil voor die wissel dan. Eh, en Zandvoort mag die bal alsnog gaan nemen. Ze staan niet echt aanvallend. Molly, uh, Maurice Mol moet ik natuurlijk zeggen. En uh, nu uh, Michael Keil. Dat zijn de twee spitsen. Die zijn heel vervelend trouwens hoor. Want ze bewegen als ik weet niet wat. En er wordt gewoon een overtreding gemaakt op Maurice Mol. Maar achter de rug van de schijzer. Dus ja, die kan dat niet zien. En dat was erg jammer. Want anders had Zandvoort uh, gewoonlijke weer een vrije tap kunnen nemen. Dat zijn altijd weer secondes. En die, die tellen gewoon mee. Want we hebben gespeeld nu. Bijna. Bijna 90 minuten, 87 minuten. Er zal misschien wel iets bijkomen. Er is een paardje gewisseld, er is nog een blessurebehandeling geweest. Dus ja, wie weet dat, uh, dat er nu, misschien nog nu een minuut of 6, 7 gespeeld moet gaan worden. Voorlopig is die spal, bal nog steeds niet het uh, spel in, want de keeper die treuzelt een beetje om die achterbal te nemen. En dat heeft hij dan nu uiteindelijk gedaan. En daar staat... Oeh, dat ging... Ja, dat was een, een overtreding van Eh Michael Kuil, die ging er een beetje te hard in. Goed, uh, het, bal is, het spel ligt weer dus stil. Kost een seconde ondertussen is het natuurlijk wel weer genomen. Dat gaat natuurlijk uh, iets rapper dan ik kan praten. Hey Japs, zo even één plaat draaien en dan komen we zo even bij terug nog. Dat lijkt mij heel verstandig. Oké, okay, tot zo. voetbalwedstrijd tegen DVVA in Amsterdam, we gaan snel weer over naar Jafres. Ja, waar het heel erg spannend is geworden, want uh, de verdediging van Zandvoort liep elkaar behoorlijk in de weg. Uh, George Schmid wilde de bal oppakken, Remco Loos pakte hem net weer van hem af en daar kwam toen net een voet van het DVVA tegenaan. En dat betekende de 1-3. En Zandvoort zat behoorlijk onder druk nu. Zandvoort mag wel gaan gooien. Maar kom er zo onder de druk vandaan. Wie zal het zeggen? Je weet nooit hoe lang zo'n schijfzetter uh, door laat spelen. Het is overigens een hele goede schijfzetter. dat moet ik het gewoon zeggen. Helemaal prima. Niks mis mee met deze man. Die uh, nu een uitworp geeft aan DVVA. Wordt snel ingegooid. Naar de achterlijn. Oh, daar gaat iemand te missen van Zandvoort. En uh, dan komt die onder vijf. George met net zijn voeten tegenaan. Maar het is nog niet helemaal weg, die bal. Daar wel. Daar is hij wel wel weg. En wie, dat was Max Aardwerk. Die die bal naar de zijkant toe uh, schiet. en daar toch over de zijlijn heen gaat, helaas. Voor Zandvoort. Dus dat betekent dat, dat de DVVA. weer op de helft van Zandvoort. een inworp mag gaan doen. De keeper moet hem helemaal gaan halen van DVVA. En dit gaat dan nu gebeuren. Vijf zetten kijken op zijn klok. Ja, hoe lang nog? Dat geeft hij ook nooit aan, natuurlijk. pas maar waar. Okay. Daar wist hij wat meer van. Daar gaat uh, de linkerverdediger van DVVA. eroverheen. En die wordt neergelegd. Die wordt neergelegd door. Bas Kalis. Kalis loopt meteen heel verstandig weg. Helemaal goed, want anders zullen hey, we zomer nog een gele kaart krijgen ook. En die bal moet nu genomen gaan worden. Alles van uh, de FNVA, behalve de kiefer op de helft van Zandvoort. Uh, de druk op Zandvoort is daarom heel erg groot. Er zitten hele lange speels met de FNVA En daar kan die bal toch weer weggewerkt worden. Toch maar weer in de FNVA-voeten. Zandvoort probeert toch een beetje te verdedigen. Moet ook wel natuurlijk. Want die 1-3 is uh, ja, niet al te veel. 3-0 is natuurlijk een beetje beter. Dan komt die bal weer voor. Weggekopt. Door. Uh, even kijken. Bas Carles weer. Weer komt die bal de doelmond in. <tie> dus uit weer die hele lange aanvallen. En daar is Joris Smit die de bal vrij simpel kan pakken, ligt op de grond, pakt hem meteen op en gaat wegschieten. Ver weg, ver weg daar. richting Maurice Mol. Kan hij nooit bij komen, want het veld is erg glad geworden door het regentje En die bal schiet dan ook over de zijlijn door, maar wel op de helft van de DVVA. En soms kan hij heel even weer lucht halen. Komt ook een beetje meer van het goal af. Natuurlijk, een beetje meer ruimte hebben ze nodig. Uh, dan uh, krijgt uh, de het, het stukje moeilijker. De bal is ingenomen. Uh, eens kijken erop dekker. Schiet die bal ver naar voren toe. Weer naar voren, weer naar die hele lange man. En daar, de, de, de, nummer 10 van het DVVA, ja, kan hem vrij krijgen. Ja, voor zijn goede voet. Oh, goed tegenkomt voor Zandvoort. Jurjen uh, Mans, weg met die bal. van naar voren toe. Molly, kan hij erbij komen? Nee, hij werkt ontzettend hard. Beetje pech wordt weer neergelegd. Voordeelregel voor Zandvoort. Daar gaat Michael Keil, Michael Keil aan halen, op de linkerkant van het Zandvoortse veld. Op de, op de helft van het DVVA. Ja. Hij neemt zijn tijd, natuurlijk. Kom maar, kom maar, kom maar. Ja, hij heeft nog steeds, nog steeds een bal bezit. Twee mannen op zich heen. Twee mannen hier vlak voor mijn voeten, hier bij de, hoek, de hoekvlag. En dat is voor, in voor Zandvoort. In voor, voor Zandvoort, daar gaat de gele kaart komen, denk ik. Eh... Uh. Ja, nummer 6 krijgt de gele kaart voor een overtreding dat veel eerder gemaakt. Dat is niet goed in die scheidsrechter. heeft hij goed gezien. Zandvoort moet gooien. Hij hey, ik die bal tegen hem aan! We <laughs> horen wat hij zegt. Ik weet niet of jullie kunnen horen. Ik tik die bal hey. tegen hem aan. Maar er gaat via zijn voet gaat hij toch over die, die zijlijn. En dat betekent dat Michael Kuil die bal kan gaan nemen. Even de administratie. Uh, de, de goede man van DVVH is niet mee eens. Uh, ja, Michael Kuil mag gaan ingooien. Er staan niet veel mensen van Zandvoort omheen. Logisch, Zandvoort uh, koestert die twee doelpunten voorsprong naar Mol. Mol. Via voet van de DVA over de zijlijn weer. Sandver mag we weer gaan gooien. Het komt allemaal weer tijd. Allemaal weer seconden die heel kostbaar zijn. Kuil maakt geen haast, natuurlijk niet. Sandwort staat voor. 1-3, nogmaals, even herhalen. Het zou een geweldige prestatie zijn voor Somst, dat ze van de kop over kunnen winnen. En het schiet al een aardig en op wat dat betreft. Ingooien. Dan maar weer smol, weer in die hoek, bij mij vlak voor. En daar is het al. Zandert pakt die drie hele belangrijke punten. Uh, is nog steeds in de race voor de topplazen En zit dus uh, eigenlijk de curve voort. Die ze vanaf oktober in hebben geslagen. Niets meer die verlies terzijde. Nu pakken ze gewoon met 1-3. koploper lopen, DVVA. 1-3. Oké, okay, dankjewel Joop. En een uh, mooie, mooie prestatie voor uh, SV Samvoort daar in Amsterdam. Volgende week, dan spreken we weer. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Hoi. Hoi. En uh, ja, SV Zandvoort 4 uh, heeft het ook goed gedaan, want die hebben met 6-4 gewonnen. Ja. Het is dus gewoon een uh, geweldig weekend voor de voetballers van SV Zandvoort. En hier is Nina tezamen met Kim Wild. place, anywhere, anytime. MUZIEK. prestatie vandaag op voetbalgebied voor SV Zalvoorts. De jongens hebben het goed gedaan. Ja, SV Zalvoortijn een mooie winst daar in Amsterdam. 3 tegen 1 is het daar geworden. In ja. het voordeel natuurlijk voor de heren uit Zalvoorts. En uh, Zalvoort 4 heeft het ook goed gedaan. Die ja, hebben maar... met 6-4 gewonnen. Maar dan krijg je nog net weer een smsje van binnen. Dus misschien is ja, ja. het oh ja, nog Een paar pa doelpunten afgekeurd denk ik. Goh, even kijken hoor. Ga ik even twee Nee, 6-4 gewonnen. Het staat er echt. Ja? <laughs> ah. ja. Oké, okay. dus uh, 6-4 gebleven. Ja, oké. Okay. Nou, uh, Even een berichtje nog tussendoor voor mensen die goede voornemens hebben. Want is een van uw goede voornemens iets doen voor uw medemens... dan bent u van harte welkom bij Pluspunt. Deze instelling is op zoek naar belbuschauffeurs, zowel mannelijk als vrouwelijk... die beschikbaar zijn op woensdagochtend of woensdagmiddag... om hun cliënten naar, de, naar supermarkt, kapper en of huisarts te vervoeren. Een hechtteam u, verwelkomt u van harte... En een van de vaste chauffeurs maakt uw wegwijs in de routing en de werkwijze. Voor een onkostenvergoeding wordt gezorgd. Aanmelden bij pluspunt. Telefoon 023 574 0330. 023 574 0330. Geef u op, want ze staan te popelen op uw aanwezigheid. Oké. Okay. Ja, chauffeurbekwaamheid. Dus ik zou, als u zegt van ik wil wat goeds doen, bij Pluslum bent u aan het goede adres. Nou, zo dadelijk een Nederlands plaatje, maar eerste even deze. Die krijgt dan weer voorrang van mij. Oké, okay. zo ben ik dan ook wel weer Albertje. Maar ik had er ook al een. Omdat jij vanavond moet werken, weet je? Wel? Om ja. een kleine troost, kleine troost. Dank je, dank je.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 We're iets meer, ik weet alleen niet waar Ken je dat uh, Albert-Jan? Dan ga je kampioenen in de uitzending halen in de plaats van is dit alles wat er is? Ja, ik vind 6-4 wel alles hoor. Ja, nou, dat vind ik ook. Dus we gaan eens even vragen aan uh, een van de men of the, the of the match. Ian ja. Bekelaar aan de telefoon. Ian. Hey, hallo. Ian, we lopen lekker in Antwerpen op dit moment, dus uh, ga je Ik had het over dat dinget, maar het was Antwerpen. Maar... Ja, uh, klopt, klopt, klopt, klopt. Hey, goedemiddag en gefeliciteerd. Ja, dat was weer een zware, zware pot vandaag. De werd even achter elkaar gescoord, hè? maar ook aan de tegenpartij. Dus dat, dat was wat minder. Ja, de tweede helft vooral was zwaar. We hadden één doel, voorkomen en handhaven. Maar ja, als je dan met tien man naar voren gaat... <laughs> ja, dan laat je een gaatje vallen, hè? Een klein gaatje. Nou ja, en Luc is een uh, superkeeper natuurlijk. Maar ja, tegen vier man alleen voor de keeper uh, doet hij weinig. Nee, weer vier man, hè? Gewoon, altijd, altijd weer die vier. Altijd die vier mannen. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Het is, het is, een, uh, het is een apart gebeur. Misschien uh, zijn er spelers bij die het uh, vooral op het middenveld gaten laten lopen. waardoor de vier man uh, altijd vrij staat. Dit is Rob Smits. <laughs> ja, dat vermoed ik al. <laughs> dus, maar we hebben met uh, hard werken we het toch uh, weer uh, voor elkaar gekregen. om er een uh, goed eindresultaat van te maken. Kijk, dat zijn uh, mooie resultaten. en nog steeds uh, de koploper, zeker. hè? Ja. We zijn, uh, dat merk je nu in de, kleed, in de kleedkamer ook, nog steeds geterkt. We zijn eigenlijk allemaal bezig alweer met de, de volgende tegenstander over twee weken. Er is tegenwoordig uh, in de koelbox alleen maar vruchtstapjes en uh, ja Zo hoort dat toch ook? Uh, er is een rookverbod ingelast uh, <laughs> tot een uur de wit Daar hou ik me ook aan, vandaar dat ik buiten nee Kijk, het werpt wel eens vrucht af, dus... Uh... Ah. Het is, het is weer maar, het is de homogeniteit in het team, dat is uh, echt, echt super. Het is, uh, er is uh, nooit strijd, het is altijd uh, die neus één kant op, geen discussies. Het is gewoon een homie de machine. Ja, dat blijkt maar weer. En uh, volgende week moeten jullie ook weer voetballen neem ik aan. Nee, volgende week zijn we vrij. Maar oh, dan ben je vrij. We hebben een kleine, hebben een kleine looptraining ingelast in de, de duinen. Kijk. Dan gaan we 15 kilometer lopen en dan doen we daarna een brunch. Om toch een beetje bij elkaar te blijven. En dat zal waarschijnlijk gesponsord worden door Café 4, denk ik. Ja, echt waar? Dat is... Uh, ik denk het wel, jongen. Die ze bulk van het geld. Maar dat, dat mag ik niet zeggen, natuurlijk. <laughs> nee, maar dan moet hij, moet hij ook een soort weggeven, natuurlijk. Dat, uh, dat wel. Dat is, ik, denk, ik denk dat hij, het enige wat hij weggeeft, is al zijn energie in het veld. Dat moet ik toegeven. Hij was eigenlijk vandaag ook weer super aanwezig. Had alle ballen op middenveld. Schoffelde. Liep. de gaten dicht. Hij stuurde me diep, dat was gewoon uh, geweldig. Het, uh, hij ging alleen, alleen helaas uh, de laatste vijf minuten het veld uit met krant, maar ja, dat kan niet anders. Ik denk dat hij 15 kilometer gelopen werd, man. en Vandaar dat er ook 14 dagen tussen zitten voor de volgende wedstrijd, dan kunnen jullie weer een beetje recupereren, hè? Ja, die kans is wel uh, aanwezig, maar daar hebben we weer een hele zware tegenstander. Maar ja, uh, met zo'n spits als waar in uh, moet dat gewoon goed komen. Goed, maar de uitslag doet wel vermoeden dat het een op- en neerspel was. Het was een, uh, vanwege de wind een hele zware pot. Ja. Maar ja, op een gegeven moment dat je één doel achter staat, wil je gewoon gelijk gaan. Je wil uh, op de eerste klaar blijven staan, hè? dus risico's nemen. Ja, en het is uh, uiteindelijk goed uitgelopen hard werken. Dat is goed gelukt. Nou, geniet ervan van de overwinning Ian. Ik denk dat we vanavond waarschijnlijk in café 4 natuurlijk een biertje krijgen van ja. de sponsor. Mochten jullie aanwezig zijn, ik nodig, ik nodig jullie namens Rob uit. Oké, okay, nou dan dus zorgen we dat we Doe aanwezig zijn. Is goed. We zien elkaar vanavond. Hey, okay. ja, ga lekker douchen. Dankjewel, Jur. En niet te veel handtekeningen uitdelen, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oké. Okay. Alles rustig. Oké. Okay. En op naar de volgende wedstrijd. Dankjewel. 6-4 gewonnen tegen IJmuiden. Heerlijk. Ja, dit was een hele makkelijke voorraadje plaatje, deze plaats. Wat het was, Albert Jan Vos. Dat ga je me nu vertellen, want ik zit niet in dat team. Jocelyn Brown en Sabariel Sky. Lekker nou Ja. Ja, en uh, ondertussen is het team ook inmiddels bijna, bijna compleet. Of volgens mij is het compleet, toch? Ja, he, ja, ja. ja, ja goed bezig. Jullie hebben een, een mystery guest erbij, hè? Ja, dat dacht ik ook. Nou, ja. Helemaal goed. Beware. Na vijf uur. De... CFM tegen de rest van de wereld. Ja, ja en na vijf uur uh, blijf luisteren Entertainment for You. Ja, het zit erop, Rob. We zijn er weer. Ja, en het volgende is... week zijn we er weer natuurlijk. We zijn, zijn er weer weer. Maar uh, goed, uh, drie uur lang live vanaf het gasthuisplein. Lekker gewonnen met voetbal. Voor de Amsterdammers. We al... hebben we afgeslacht met 3 tegen 1. Het internationale sport. En naar Meiden, die was uit de Pinoots. <laughs> zit 4. erop. Luisteraars, wellicht tot volgende week. Tot volgende week. Een fijne zaterdagavond. En nog veel plezier bij Entertainment for You. Some things in life are paid. They can really make you made. Other things just make you swear and curse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 De export van Nederlandse muziek is voor de vijfde jaar op rij toegenomen. Brancheorganisatie Buma Stemra haalde bijna 65 miljoen euro binnen aan auteursrechten. Bijna de helft van de omzet komt voor rekening van dansmuziek van dj's als Armin van Buren en Thiesto. Ook via lust- en orkestleider André Rieu is een belangrijk exportproduct. Het meest populair in het buitenland is nog steeds de song Venus, de hit van Shocking Blue in de jaren 70.